vinden de buren ook leuk. Nana Hendrix, Why Should I Cry? Het zou me nou dus niks verbazen als John Hendrix uh, zijn naam daar een beetje aan uh, verleend heeft. Ik weet het niet. Zou het de moeten vragen? Volgens mij wel. Ja, zo hebben we dat allemaal een beetje. DJ-namen. Ja, wat ga je kiezen? Ja, je echte namen gebruiken. Hé, hey, uh, Daniel. Daniel Zonderval loopt ineens binnen. Wat een gezelligheid. Het is echt druk in jongens, uh, zometeen gaat die bal nog zinken. Uh, een beetje drijfvermogen hier, of uh, weet ik het niet. Gezellig dus, coaster Marietta, Isabella. We hebben hem eigenlijk gewoon omgedoopt naar de coaster Laser FM. Hier in Haarlem vind je hem. Als je de brug overkomt, ja, dan moet je even naar rechts kijken. Zo'n groen-oranje boot, daar zitten we. Ja, er wordt al heel erg angstig naar me gekeken. Ja, ja, Peters vertel nou niet te veel. Ja, nou goed, het mag toch tegenwoordig allemaal. Allemaal legaal ja dat was vroeger allemaal wel anders. Ja, nou hebben we hebben natuurlijk ook nog het legale verhaal gehad, Laserfm. Toen terug naar Haarlem, de kabel 103,8. In 2004 was dat april van het jaar. Ja, toen ben ik eigenlijk afgehaakt, want uh, ja, Peters had zijn buik wel een beetje vol van al die uh, legale projecten die hij zelf gedaan had. Ik zag dat eigenlijk niet zo zitten. Dus uh, ja, ja, toen. Uh, ben ik eigenlijk weer andere illegale dingen gaan doen. Terug naar Hilversum Utrecht. Om later vervolgens weer terug te keren in Amsterdam op Dance Radio. Ah, dan vragen jullie nu natuurlijk af hoe is het voor de rest afgelopen natuurlijk... met het bezoekje van die twee heren daar op je werk. Nou, nooit meer wat van gehoord. Dus wat dat betreft is het gelukkig goed afgelopen. Dus why should I cry? Blazer FM. Deze blauwe kratjes en antennes in de hoeken. Of had ik dat niet mogen roepen? Ook deel van de geschiedenis van van natuurlijk. De blauwe kratjes die uh, bij de blokken vandaan kwamen. Da daar heb jij er heel veel van gehaald volgens mij. Uh, REN of niet? Hé, uh, hey, Us! Hoeveel van die kratjes heb je eigenlijk ooit gehaald bij de blokken? Tel, tel, tel, een stuk of tel 40, kwijt. 40, ja. 50 zijn. Ja. Er zijn ook hele mooie foto's van trouwens. Een heleboel uh, opgestapeld uh, <laughs> ergens op een foto. We hadden het net over de Classic Top 100. Dit uh, trouwens ook uit de Laser Fem-tijd. Een ex nummer 1, simplesjes Met de vocals erin van Eugene Wilde. later natuurlijk nog uh, uh, uh, een leuke plaat gemaakt heeft voor Personality. Dat ze ook nog wel eens wil draaien op, uh, op zondagavond. Lekker druk hier uh, op de coast. Ik denk dat dat we toch wel uh, zo'n mannetje of uh, nou ja, 30 zo'n beetje zijn. Mocht je je ook uh, wel eens garen bij het uh, Gaius. praten Gaius. Ben je natuurlijk welkom. Spaar Nummer 1A tegenover de Carpetland. In Haarlem. Mooie, mooie boot. De coaster Mariella. Isabella later omge omgedoopt. En wij hebben hem uh, voor dit weekend omgedoopt op Laserfrem Coaster. Laserfam natuurlijk eigenlijk ooit begonnen als, uh, als zeezender, hè? Daar ook eigenlijk uh, zijn naam aan ontleend uh, heeft. Ja, dacht iedereen natuurlijk, uh, Laserfam was Laserfam. Nee, wisten jullie trouwens. Misschien dat iedereen dat een beetje vergeten is. Het station later, uh, voordat het Dance Radio werd, nog andere namen gehad heeft. Ja, ja. Zo werd het uh, station uh, ergens begin 2, uh, december 2002 ineens omgedoopt tot Power FM. Ja, dat hebben uh, we ook nog gehad. Uh, ja, ja, ja. En later weer uh, was dat uh, uh, Amsterdam's Quality Sound. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. En zo, uh, Ineens kregen we ook de frequentiewijzigingen, want op 95.7 kwam er ineens een legaal, een legaal station te, te, te, te zitten ergens in Amsterdam. Ja, dus zo verhuisden we ineens naar 96.5. Zijn, hè? Als achtergrondzangeres Pebbles. Ah, mooie platen gemaakt. Maar eigenlijk... Uh, if you Wonder ride in my is boy, willen daar, yep. Ah, Deze 12 inslag uh, naast me. Ja, die keek me lachend aan en die zei... Peters, draai maar alsjeblieft. Oké, okay, dan doe ik dat. Zo lullig ben ik ook niet. En de lulligste niet. Even een blik op het forum. Uh, Sander Maars van Amsterdam-West. Wat een super show. Ja, in de tijd dat Lezen de Ven nog uitzond was ik 6 of 7 jaar oud. En dan was ik bij Maas Senior in de auto altijd ontzettend aan het genieten van het moois wat er op de autoradio en op de speakers daarvan te horen was. Ja, ja het waren leuke tijden. Hè? Spannend ook eh, inderdaad. Ja, ik moet ook zeggen... Want in 9, nee, 2001 is het eigenlijk wel een beetje begonnen. De Rassia richting Laser event. Ik denk dat we totaal zo'n 70 kratjes kwijtgeraakt zijn. 2001 de hoogtepunt waarbij we nou ja, soms drie kratjes in een weekend kwijt waren. Maar gewoon stug doorgaan. Want van die kratjes hadden we er in ieder geval nog genoeg. Zoals je net van Erwin hoorde. En om dat te bewijzen hebben we ooit nog wel eens een, een foto uh, op de site toen de strijd gezet. Ja, om de heren van RCD te van overtuigen van uh, nou ja, het heeft niet zoveel zin. Uh. Maar ja, goed, uh, dat mocht niet baten. Ze kwamen toch gewoon rustig. Ja. Hé hey Daniel, kom eens, kom eens, kom eens, Daniel. Ja, Daniel Zonneval is er geen inmiddels meer. Ja, goedemiddag. Galo. Hey Daniel, hoe ja, is het, het is... met jou, man? Ja, hartstikke goed. Leuk dat, uh, dat jullie dit hebben georganiseerd. Want het is toch wel een, uh, ah, het is ja, een is... stuk van onze jeugd geweest. Ja, he. ja het is een beetje feest uh, en herkenning jeugd, uh, ook. He? Voel ik voelt me zo oud vandaag. Ja. Voel, voel je je zo oud? Ja, je bent nog nee, niet zo nee, oud. Je bent ik, toch net zo oud als dus ik of niet? Ik zag net foto's uh, van een aantal jaren geleden waar iedereen nog jong, fris en fruitig was. Dus we zijn wel ouder geworden, ja. Ja, hè Ja. Zouden we, zou we dat nog kunnen inderdaad? Gewoon uh, nou ja, die, die schoorsteen beklimmen denk je? Nou die, die schoorsteen beklimmen, ik weet dat het was een klim van drie kwartier omhoog. Ja. En uh, de eerste twintig minuten lukt het, maar daarna gaan je benen verzuren. Ja. Je spieren eigenlijk. Ja. En dat ging eigenlijk prima. Dus ik weet zeker als we dat nu nog een keer doen, dan gaat dat uh, absoluut lukken. De energie die je daarvan krijgt uh, en de andere Eline, ja. die, uh, die trek je vanzelf omhoog. Ja, die is ongehoord hè inderdaad. Uh, en anders gewoon een paar marsen extra mee. Blijkt, Blijkt, uit lijkt, me, lijkt me goed plan. Ik, ja. ik heb heel veel bekentenissen gehoord. Dus volgens mij komt er zo meteen gewoon een lading in mee. Dus om die mensen alles nog op te pakken. Ja, ja, ja. Oh. dat zou best kunnen. Hè? Ik zeg, oh, er ja. zitten, dat zei ik net al. We zitten wel voor een aantal weken hier uh, bij elkaar. Ja. Dus wat dat betreft hebben ze een goede vangst dan. Hé hey Daniel... Um, nou, ik jou hier toch uh, heb. Wat is voor jou uh, de herinnering aan, aan Laser FM? De ultieme uh, de herinnering, zeg maar. Als er iets is wat, wat ineens naar boven ja, komt. Ja, daar ga ik wat, uh, wat vertellen. De, de ultieme uh, spanning en kick die heb ik meegemaakt. Uh, ik dacht dat het met Dick was. Ja. Uh, boven op de Crystal Tower. John en, Visser. Uh, Nusty was er ook bij. Ja. Als ik hem zo mag noemen hier. Ja, dat ja, mag ja. allemaal tegenwoordig. Dat, uh, dat, weet je, we, we deden het natuurlijk ieder weekend. Uh, uh, om die zenders neer te zetten op vrijdagavond en zondagavond weer weg te halen. En dat stukje ja. spanning, dat heb je nodig in je leven. Eh, ja. Wij wel, zoals we hier zijn. Ja Het was een avond dat, dat wij een zender gingen neerzetten op de Crystal Tower. Die was volgens mij 100 meter hoog ja. uh, bij Slotendijk. We klommen omhoog via de, de kraan. Ja. En bovenop het uh, bij de kraan hadden we een, een plankje, een loopplankje van een meter of uh, zes ja. uh, naar het dak van de Crystal Tower. En zo zijn we de Crystal Tower opgegaan, Dick en ik. En uh, ja. beneden stonden twee mannen op de uitkijk. Uh, Eén. Marcel en een Ene Nus. Oh, ja, die en die gelijk, gingen ja, daar sigaretten ja. roken. En ik denk ja. dat ze dat zo opvallend hebben gedaan, dat er op een gegeven moment we wel boven bezig waren, een, een, ja, een, een paar politieauto's aankwamen, oh, met honden erbij. En dan lig je daar dan bovenop, uh, 100 meter hoog, en je moet naar beneden, dus je kan niet langs die mannen. Maar goed, die twee mannen die sigaretten rookten, die, die, die klommen naar boven, en die konden niet verder als de tiende verdieping, want daar waren de trappen dus zeg maar nog niet verder afgebouwd. Ze bouwden eerst de buitenkant, en daarna de binnenkant. Dus die werden door de honden ja, meegenomen. Ja. Is nu misschien nog ergens? ergens. Nee, hij is er nog wel ergens, ja. <laughs> ja, hij is, hij is zeker buiten aan het roken. Ja. Ja, ze hebben me meegenomen. Nou, dus uiteindelijk werden uh, Nus en uh, Marcel meegenomen. Die hebben op het bureau mogen slapen. En die zijn de volgende oh, dag pas nog? weer vrijgekomen. Ja. En wij uh, hebben gewacht tot uh, de honden weg waren. Die hebben heel lang lopen blaffen. Want die wisten, die roken gewoon. Er zijn nog twee mensen. Boven. Maar hoe komen we bij die mensen? Ja, ja, ja, ja. Dus die zijn om een uur of vier. Uh, S'nachts uh, dachten wij weggegaan. Ja. Wij weer terug naar beneden via de hijskraan. Ja. Inmiddels alles verborgen. Uh, en we zagen, de kust is veilig. Wij weer terug. 100 meter omhoog. De spullen weer halen. En weer terug naar Beneden. En zo zijn we naar huis gegaan. Of eigenlijk huis was er niet bij. Want we kregen een telefoontje om tien uur s morgens dat uh, de hier uh, vrijgelaten werden. Ja. En toen hebben we afgesproken bij de McDonald's die er nu niet meer is op ja. Sloterdijk. En ja. daar, daar, daar, daar hebben we gezellig een hamburger gegeten. En dat, was, dat was een spannende avond ja. ja dat geloof ik wel. Ja, dat, dat klinkt inderdaad heel spannend. Ja, zo zijn er natuurlijk heel veel van dat soort verhalen. Hey, als er een, een plaat is. Hè, Lees Fem natuurlijk heel veel ja, muziek uit die tijd. Wat is jouw uh, herinnering qua uh, muziek dan uh, aan Leesert? Ja, van? dan is het toch altijd een beetje uh, smooth en funky, uh, zoals ik mag zeggen. En dan kom ik bij d Train uit. Oeh. music, music. Uh, ja. Zal ik eens kijken of ik dat heb? Ja, dat. Dan moet ik natuurlijk heel snel schakelen. Het database hier vol met muziek. Uh, uh, music, hè? Ja. Nou, let op, komt hij? Dank je. Speciaal voor jou, man. En uh, als, je, als je zin hebt, mag je zo nog wel even, hoor. Ik zit namelijk in de overuren hier. Uh. Oh, wa wat zeg je? Ik ga zometeen zelf draaien. Dus ik draai van 6 tot uh, 12 zo uh, je, je mag Ja, dat dacht ik al. <laughs> nou, mensen mogen natuurlijk ook altijd even, even stiekem maar luisteren bij de, bij, bij de anderen. b was het zo, noemden jullie toch? Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja. Wat dat betreft natuurlijk, uh, ja, voor, voor dit soort muziek... Vele mogelijkheden om daarna te luisteren. Hè? Am Amsterdamse groep is, is wat dat betreft uh, ja, de, de, de motor achter deze muziek. En Absoluut. dat is dat eigenlijk altijd gebleven. En laten we dat gewoon zo houden. Hè? Met Hartstikke allen. leuk. Leuk om hier te zijn. Leuk man. Hey, ik spreek je zo nog wel even. Hoi hoi. Ask me, can I climb a mountain top yes. I can't. Daniel ook wel overlaten, ja. Goede muziek, vriend. James Train Williams. Oh, dat heeft die man een mooie strot hè? Ja. En zo ontiegelijk veel mooie platen gemaakt, waar dit eigenlijk misschien de bekendste van is. Daarom, uh, nou ja, dat Daniel zei van, uh, dat is dat is mijn herinnering, hè. Muziekaal gezien dan. Ja, zo zullen er meer zijn. Van de jocks Die bepaalde platen, bepaalde herinneringen naar boven komen. Ja, zo werkt dat met muziek, hè. Muziek is emotie. Muziek roept emoties op. Nou, zo dachten we... Ah. Wat gaan we doen eigenlijk in oktober? Iemand wat te doen uh, van het team. Nee, Niemand had eigenlijk echt iets te doen. Nou ja, was ik eigenlijk heel druk, maar dat is helemaal niet anders. Want ik ben eigenlijk altijd druk, dus uh, dat, dat, dat geldt eigenlijk niet. Nou, zullen we eens wat leuks doen? Ja, nou ja, wat gaan we voor leuks doen? Nou, in dit geval was dat de Laser Van Reunion Party. Negen jaar na dato. 2004 hield het illegaal op te bestaan. Dan zijn we vandaag bij elkaar. Om eens even terug te blikken naar die jaren. Die jaren van 1991 tot 2004. En eigenlijk ook natuurlijk een beetje daarna toen het wel legaal was. En het bijzondere is op zo'n dag dat het eigenlijk ook een beetje verbroedering brengt. Hè? Daar uh, waar er natuurlijk al... Uh, ja, dat krijg je... Uh, toch ook wel veel haat en hatenheid uh, is gecreëerd in de jaren. Lijkt dat ineens, zo'n dag als vandaag, allemaal niet meer belangrijk te zijn. Meestal in ieder geval. Nou, zo zou het eigenlijk ook gewoon moeten zijn, hè. Er oh, is er even rottigheid genoeg in de wereld. Eigenlijk vechten we met z'n allen voor hetzelfde. En dat is waar deze man over zinkt. The music! See. Inside of me. Klaar nu? music. Oh, mooi. de Laser FM Reunion Party op Dance Radio. Live vanuit de hoofdstad Laser FM. Hoe kan dat nou? Zo'n digitale tafel dit? Waarom kan dat dan kraken, jongens? Ik weet niet hoe dat kan. Ja, dat heb ik altijd, hè. Ja, nee... Ja, dan wordt het tijd om aan uh, de weg te gaan denk ik. team toeterplaat René en Angela, vijf jaar waren ze samen, vijf jaar lang maakten ze ja, succesvol muziek waar dit dan die ene freaky plaat is, waar Peter dan helemaal verzot op is, Bang in the Boogie Blazer FM Blazer FM Waar ik op gewezen werd, uh, werd door uh, niemand minder dan uh, Dennis Ruijer toen hij uh, bij jou een uh, programma kwam maken. Toen de studio bij jou zat, even staat hij naast me. Um, freestyle, don't stop the rock. Even speciaal voor Remy Jam die je uh, gisteravond nog hoorde. ...Rimi Jam is natuurlijk bekend geworden bij LaserFam door de Downtown Dance Show. De man uh, van de Electro-plaatjes. En, uh, gisteren werd er ook uh, terecht op het forum geroepen. Ja, eigenlijk dat soort uh, platen worden te weinig gebruikt op Dance Radio. Misschien is dat zo. Misschien onderscheiden we ons daarom uh, juist. Want zijn er andere stations zoals AMW, die dat uh, misschien meer draaiden als wij. Uh, freestyle, dan, Stop the Rock... trouwens uh, over Dennis Ruijen gesproken. Komt uh, Ruijer nog draaien trouwens vanavond? Uh, ik kijk even de directeur aan. Directeur? Ja. Komt Ruijen nog draaien vanavond? Weet niet. Oh, nou goed. Uh, Peters gaat er zo langzamerhand aan het eind aan breien. Uh, mocht Ruiwe vanavond niet komen... dan uh, sluit Peters gewoon. Zoals dat hij dat uh, ook de uh, Dance Radio doet... Het weekend, LaserVM de reunion af tussen uh, 10 en 12. Als we je meenemen, het werd in anders nog, uh, als de verrassing nog doorgaat... Dennis Ruiweg, natuurlijk ook de man achter uh, vele jingles hier op Dance Radio. Amsterdam, Laser FM. En zullen we dan nog uh, eens even een, een andere plaat doen uit de laservm tijd Dit was ook LaserVM hoor, in Optima Forma. Christine W, dit is de Dennis Vergeffen uitvoering van Feel What You Wanna Feel. Speciaal voor jou, Vergeffie. Ja, Geffi voelt zich een beetje alleen. Ja. Die heeft nooit programma gemaakt op lezen. Ja. Nou, des, des te meer op Dancer. Wie je niet eerder hoorde, dit weekend de Laser FM Reunion Party. Ja, als je ineens van je per hebt, gaat hij ineens de volgende plaat uit. Nee, dat was niet goed. Sorry hoor. Kwart voor vijf. Hier in Haarlem. Waar het inderdaad nog steeds mooi weer is, jongens. Waarom zitten we eigenlijk niet op het dak? Sorry, je bent daar warm hier voor de ramen. Ik Zie je ook dat de barbecue aan is? Pot ja, verdorie. Ja. Oh, er worden lekkere dingen gekookt, zie ik. Nou, blijf ik nog even. Nee hoor. Pezen gaat zo langzamerhand naar eind aan breien. Zit al dikke in de overuren. Zometeen vanavond in ieder geval nog. Barry de Bruin. En ik uh, zie net in de programmering. Remy Jam sluit. Het Laser FM reunion weekend af. Tussen 10 en 12. Laser FM in, Amst in Amsterdam zou ik zeggen. Nee, vanuit Haarlem. Vanuit en staat inmiddels de web, webmaster naast me. Wat zijn jouw herinneringen eigenlijk aan Laser? Ja, je hebt ook niet echt heel veel met Laser FM gedaan. Net eigenlijk, ik, ik een beetje meer achter de schermen. En jij natuurlijk eigenlijk helemaal nog. Ben ik er al of niet? Uh, je, je bent er al, oh, nee, maar ja. ik, ik, ik hoor je bijna niet. Nee, ik ook niet. Daarom uh, moet ik even schreeuwen. Ja, ja niet te hard. Uh. Ja, uh, Lezer FM? Veel van achter de stoel natuurlijk. Ja, zoals wij uh, eigenlijk de meeste... Uh. Ja, lekker genieten. Lekker luisteren. Lekker genieten. En uh, af en toe wat mooie plaatjes op het internet zetten. En dan, uh, ja, dan kwamen de reacties weer. Fantastisch ja. natuurlijk. Ja, ongelooflijk veel reacties. Dat kan ik me ook nog wel herinneren. Ik kan me ook herinneren dat ik uh, veelvuldig... Uh, in de tijd dat ik nog niet bij Laser zat... In, in, in voor 2000... dat ik ook nog wel eens ging kijken. Dat ik, uh, dat ik het de sport vond samen met uh, oud-collega's van mij... om te kijken waar het dan uh, vandaan kwam... zoals dat uh, velen deden... Uh, Waar hebben ze het dan nu weer neergezet? Dat waren voor mij ook de herinneringen aan, aan LaserFM. Het uh, vroegere LaserFM. LaserFM natuurlijk. Uh, uiteindelijk uh, 2004 legaal gegaan op de kabel in, uh, in Haarlem. Daar uh, het anderhalf jaar volgehouden heb. En uh, nou ja, goed. Uh, en uh, zoals de meeste lokale omroepen uh, een stille dood is uh, gestorven. Zo, uh, zo zat het eigenlijk in elkaar. Um, Hé hey Peters gaat er zo langzamerhand voor tussen. Ik doe er nog eentje en uh, die doe ik even voor mijn poppy. Oh ja, wat ik eigenlijk ook nog wilde vragen, komt Ron van Dijk nog? Eigenlijk zou dat degene zijn die hier gewoon de hele zondag programmering aan moet doen. Hè? Want die was van de Radio van de geschiedenis van Radio Station. hè? Wat, wat zei jij. Uh... Ja, dat is waar. Uh... Ja, ja, wat is die ja. eigenlijk? Ja, geen idee. Ik, ik denk, denk jy, jy. Boven, lekker in de zon zit. Nou oh, ja, ik denk jij dat is wel geregeld Hé maar... Hey, Peters gaat er voor tussen. Ik ga jullie groeten. Veel plezier wensen bij de rest van alle mannen die nog hier staan. En zometeen misschien nog wel achter de presentatie-microfoon duiken. De rest van de verhalen, de muziek. Blijf lekker ingetuned, danceradio.ien of laserevam.nl En hou die website, die laatste website in de gaten, want daar verschijnt binnenkort alles over de radio. Ja, laser Peters fun. gaat lekker eten. gaat het jullie achterlaten met Luther Van She's Season Super soepelady. Veel plezier, goedjes door Russel, bewijs so of jouw gadrank in Come cool and cry. En we zien elkaar volgende week. Hoi hoi! She's so fine. Too much. Wish I could make her mine. What a super lady. Alright, uh -huh. oh, right. she's so fine. Not long ago, I was a sad and lonely boy. Did not know how to get better. Then, heaven up above sent me a super love. And now I'm happy forever. Talking okay, crazy Like Matsub. F the TV. Let's try radio. ...of collega Alex Visser ook nog aanspreekbaar is. Want uh, het was ons niet gegund uh, met de internetverminding uh, om het programma af te maken. Kan gebeuren natuurlijk. En uh, we, ja, goed, goed. Het uh, is dus, uh, erg gezellig aan boord. De barbecue uh, staat inmiddels aan. En uh, ja, wat mensen lekker uh, in de zon aan het hangen boven. Een beetje oude herinneringen, oude herinneringen ophalen. En dat uh, gaan we de aankomende twee uur ook doen. Dan moet je met mij doen. Je noemt het met een aangenaam. Daarna Barry De Bruin en sluiten het reunieweekend af met Remy Jam. En tussendoor misschien nog wat voor Dus ik zeg blijf luisteren. Hier zijn Hard Melvin en de Blue Notes. I hear you looking for somebody. Ja, in ons programma ging het niet helemaal goed, technisch gezien. Kan gebeuren, kan gebeuren. De wifi-verbinding die... Dat viel uit. Die viel gewoon uit. Tegenwoordig met die moderne techniek allemaal. Je hoorde zojuist Harold Melvin en de Blue ook. Jij komt net van Dek. Lekker met Dek. Lekker weer. Wij staan nu hier in een soort kajuit. Dicht bij de bar. Dat is weer het voordeel. We staan dicht bij het bier. Absoluut. We zetten die de Bruin die... Hé hey, Jeroen, wat ja. vraag je? Heb je alweer een beetje zeebenen gekregen? Of, uh? Nee, eigenlijk niet. Nee, uh, nee, nee. Je nee. moet nee. kweken, hè, zeebenen. Ik ja, precies. Jij ja, hebt ze wel, hè? He. Ik heb ze is. wel, ja. Wat voor lekkers heb je zijn jullie? ik ben niet. Uh, ik kreeg je toch wel? Ik van... Ja, zeker. Idiëten? Absoluut. Ja, het was. Ja, ja, ik heb een biertje op, dus ik... Uh, ja, ik ook eigenlijk. We zullen, wij zouden eigenlijk helemaal niet meer draaien vandaag. Nee, we zouden eigenlijk al aan de barbecue zitten man. Maar... Ja, precies. Maar we offeren ons eigenlijk een beetje op. Hè? Oh, ja, joh. Tot Omgoud. aan zeven uur. Oh, maar goed. Van de brinken Vissen weer. Met tussendoor nog misschien wel uh, een aantal oude verdiende Wie weet. Wie weet, wie weet, wie weet. Wie weet. We laat ons ja, blijf vooral luisteren. Ja. If the same. Allerbest hoor je ieder weekend 24 uur per dag Amsterdam Lezen. Lezen. LeesRFM toen. Ik ga tot een uh, programma tussen 12 en 2. Op de zondagmiddag. Ja, daar komt hij aan hoor. Collega Berry de Bruin. Goedemiddag. Ja, goeie, morgen voor jou. Uh, ja, voor mij wel ja. ja. Hoe gaat-ie? Ja, gaat goed. Nou, lekker. Ik ben met een soort uh, marathonnaatsending uh, bezig. Ja, maar de, de helft mislukte toch uh, vanmiddag ook? Ja, de helft mislukte ja. Dat, uh... Dus uh, vandaar. Ik denk, nou, Alex zit aan, uh, die, die, die is die zijn bieren. <laughs> dus ik denk, ik wacht nog even. Ik denk, nou, dan... Uh, hè? Ah, of niet? Uh, Alex, ja, nu. het gaat hartstikke goed hoor. Ja joh, buitengewoon. Ja buiten ja, ja nee, joh, het is ook uh, hartstikke gezellig nieuw, uh, hier dan, uh, aan boord. Er uh, zijn wat mensen lekker op het dek, allemaal uh, oude herinneringen uh, aan het ophalen. Mijn herinnering was toch wel uh, met Laserfam de Cruise Terminal. Ja, die van mij ook. Ja, ja, ja, ja, zat, ja. jij zat op zaterdag, ik op zondag. Nee, dus. De Zwarte rokkerdag. Ja, nee, dat klopt ja. Nee, ik ben er regelmatig heel veel boven geweest. Nou. In, toen het in aanbouw was. Uh. Ja, ik stond altijd onder, ik moest altijd op de uitkijk. Ah ja, oké. Okay. Ik, nou, ik was ik... er met uh, was volgens mij met, uh, met, met Sander, Sander van Leeuwen nog een keer. Ja. En met eh, uh, Marcus en Bello. Ja, ja. Maakt zijn bello, die, ja. die zou misschien ook nog komen hè, trouwens. Ja, ja, klopt hoor. Ja, ja, ja. ja dat is, dus, uh, nee, maar dat was, dat was vrij hoog hoor. Dat was heel hoog, ja. Ja. ja ik, uh, ik, ik, ik mocht nooit meer naar boven omdat het te hoog was. Of door, door je niet? Nou, <lacht> <lacht> <lacht> dat laat ik me niet. Ja, La, Hoe uh, gaan we uh, daar over? Ik, ik, ik, ik, ik was niet bang, maar.. Uh, ja, je gaat natuurlijk niet met acht maanden boven natuurlijk, maar... De, de... Nee, nee, nee, nee, maar ik bedoel, het, het was allemaal wel goed te doen, via, via, via de lokale, via, via de goede trappen en zo. Ja. Alleen boven stonden er van, van, van, van die spijlen, en dan moest je uitkijken, dat je niet naar beneden stortte. Ja. Maar dat, op zich hadden we wel genoeg licht boven, dat dat we toch kunnen zien. Ik sta er regelmatig met die bussen eronder. En dan denk je er weer aan, dan denk je weer, <laughs> hey, hey, nou, hey, nou, dit... mooie, mooie locaties, mooie locaties. Vier de loca gra gra ja. graaartje, ja. vier de zaken, vier de ja. graagjes, ja, ja het uh, was een mooie tijd, uh, die cruise terminal. nu is het al naar huis, helaas. Ja. Die, die, uh, die, die had ik nog even willen, willen, dingen willen vragen. Maar ah. wat ook een dag voor jou, hoor, hè? Ja. Goed. Iederze deel, ik. deel. Ik hoorde in de wandelgangen dat er wat swingbeat uh, gedraaid moest worden. Dat doen we dan bij deze. En een uh, nummertje van High Town. Dat ja, ken je wel, hè, toch? Ja, fantastisch. Ja. <laughs> Don't, don't, sit your body a little closer to me Let me rub your shoulders to be my cutie Let me kiss you, let me light to fight her Let me lay you down, let your fantasies be wild, Girl, you know you're here to land. Coracious feet in the valley with the phone This case Ja. <lacht> ja, dus, uh, ja, Het is, uh, het is alweer de vijf over half zes. We hebben even uh, voor knoppen verwisseld. Ja, ik sta nu weer achter het toneel. Uh, ja, gaat je goed af. We moeten ja, even winnen. Hoor. Ja, dat is die one gaat wel goed staan. Je deze nog uh, zien? Ja, uh, deze ken ik nog. Uh, die hebben we vanmiddag gedaan Maar ik vind het, uh... het een beetje fout, hè? Voor de wifi-verbinding. Ah, Juist. Ja, precies, precies, precies. De dame Shannon en ja, haar uh, geweldige nummer, Sweet Buddy. Hebben we hebben ook zo een beetje versteld beetje, beetje, beetje dit weer, hè? Het is gewoon warm. Het is gewoon warm, het is gewoon super leuk. Uh, maar je moet Ik ben net even boven geweest en uh, allemaal met auto-radio collega's. Ook ja. uh, vroeger de Flow FM is ook uh, goed vertegenwoordigd hier. Flow FM, ja. De ja. keldertijd. Hè? Ja, inderdaad. Hans, uh, Ron, goedemiddag. <lacht> leuk, leuk dat jullie er zijn. Goedemiddag. <lacht> ja. <lacht> en, uh, en, maar ook boven, ook allemaal van, van, van, van mensen uit, uit het noorden van het land helemaal. En ja. die zitten lekker in het zonnetje. Uh, onze, de, de schipper is nu aan het barbecuen. Dus, uh... ja, het sfeertje is het goed aan boord. Ja, het sfeertje is heel goed aan boord. Ja. Uh, trouwens, tussen 6 en 7. Ja. Wat wil je hier zeggen? Ja. Ik zal even naar Pelleboer bellen. Nou, volgens mij blijft het van de week nog goed. Alleen de temperatuur gaat niet naar beneden. Okay. Later in de week. Maar uh, we hebben straks tussen 6 en 7 hebben we DJ zonder naam. Oh. En uh, in de, in de Haarlem tijd was hij uh, bij Lezen Oh, dat is we keken altijd tegen hem op van de, de geweldige tracks die hadden had. Kijk. Nee, dat is echt waar hoor. Dat is echt waar. Want <laughs> we vonden het jammer dat hij nooit presenteerde. Omdat hij, <laughs> want we willen altijd weten wat draaien hebben gezien. Maar hij presenteerde nog. Dus toen kwamen er nooit achter wat voor tracks hij naar draaien. Dat is tussen 6 en 7. Dat is dj. Hè? Ik heb ja. net op, de, op zijn cd-hoesjes gekeken. Maar er staat echt nog helemaal niks. <laughs> Tussen 6 en 7, heerlijke classics. Nou, ik ben benieuwd. Dus, ja, dus, uh, Daar gaan we blijf, zeker uh, van genieten straks. Ja, blijf luisteren, zou ik zo zeggen. Ja, hier, je, hier net hoorde je Aero Cable en ja, Comey. Een ja. oude kraker uit begin jaren 90. Ja, we hebben veel gedraaid ook op laser. Ja, absoluut. Dat echt Ik een gezegd vandaag, nou, ja. geloof ik. En uh, René even Straat, kom er nou eens even bij, hoor. Hij wil niet. echt niet. Hij wil echt niet. Maar, <laughs> <laughs> maar, hij zegt, ja, ik heb niks met dat laser te maken gehad. En, uh, kom maar nou eens even bij. Uh, want hij, uh, hij zit elke zonder ochtend ochtend... Ja, hij heeft echt om negen uur altijd precies. Hij is ongetwijfeld gewoon een lezer luisteraar geweest vroeger. Kan niet anders. Ja, ja, kom er even bij dan. Schoon niet, kom. Hoezo niet? Nou, geef hem maar een biertje. Misschien komt hij zo direct hoor. Ja, nou, we gaan muziek draaien. <laughs> ja, hij zit druk in gesprek. Dus dat is het. Met een hele mooie dame. Dus, uh, dus uh. Dit is trouwens een, ook een hele mooie dame qua stemvolume. Lisa Richards. Wil jij belt helpen Ja lekker, doe maar heen. Dit ja, ja, ja, ja. uh, is Lisa Richards en Hocto You. Het is de laser uh, Rayonie. Dit uh, op uh, muzikaal gebied Cheryl. Uh, pick me ja, up. Ja, ja. ja dat is ook uh, een van mijn favorieten lijkt dat Ja hè? Dat wel dezelfde. Ja, ik, <laughs> ik, geloof, ik geloof dat ze een beetje dichterbij praten. Ik wil er even hangen. Ik geloof dat Cheryl toen uh, in de tijd ontdekt is door Casive. Ja, Cashive volgens mij. Ja, Dat ja, ja, was uh, de, haar de, ontdekker. Die, die sound die hoorde er ook wel uh, achter Ja, inderdaad. Oh, ja. Ja, ja, ja, Casief. Dus Cassief. Um, ja, het is hier nog steeds uh, erg gezellig aan boord. We zijn uh, momenteel een beetje aan het, uh, aan het eten. Aan het eten, ja. ja. Uh, wij worden overgeslagen. Ja, doen we doen iets mij, niet goed. Uh. Uh, we hebben nog tien minuten en dan gaan we eens we kijken wat het grill ligt. Ja, het is <laughs> <laughs> ja, dus, uh, ja, allemaal oude herinneringen over Flow FM vroeger. Dat het ook op de middengolf heeft uitgezonden. Dat zou ik eigenlijk niet weten. Dat, uh, ja, ik weet uh, wel, ja. ja. Uh, ja. Zeker. En, uh, ja, het is allemaal weer leuk om dat allemaal, uh, allemaal terug te horen. En ook uh, natuurlijk over Lezen waar het dit weekend om draait. Ja, je wil niet heten, weten wat je hoort allemaal in de wandelgang hier allemaal. Uh, over de oude tijd, hè. Het verstreken tijd Joh, tijd, is tijd stil uitgestaan. Ongelooflijk. Takkeboem, hè. Takkeboem, hey. yeah, ja. Yeah. <laughs> ik hoor die <laughs> Cause I've got so many plans for you Je even terug. Ja. Je weet je wat ik het leuk van deze middag vind, hè? We, Wij bij Lees FM, hè, uh, kwamen wij zo'n beetje met, uh, met Limit FM en, uh, en Energy, kwamen we daar in 97 een beetje bij. Ja. En dan ontmoet je vanmiddag iemand Maarten. Ja. Vind ik, leuk, vind ik leuk, want dat was de voorloper van, van ons. Want die... Ja, ik moet eens even maar, bij Maarten, maar. uh, ja. jij bent ja. een van de... Uh, uh... ja, ja, het moest natuurlijk erg als ik hier begin, hè, jongens. Goeie, goedenavond, goedenavond allemaal. Goedenavond, avond, eh, Maarten. Hello. Ja, het moest toch ergens een keer beginnen? Ja, het, moest, uh, het is bij jou begonnen, toch? Nou, niet helemaal. Het echte begin was 91. Je, gaan we maar even, even, oh, even, even lepelen, want... Oh. Even <laughs> vertel even, het is er begonnen in... Nou, eigenlijk in 1991 maar dat was nog voor mijn tijd. Ik ben zeg maar van het Tweede Testament. <laughs> Tweede nou, van het eerste tijden... Nou, dat was John Hendricks, hè. Ja. Het is allemaal bij John Hendricks begonnen. Hij begon, ja. Hij is, beg hij is begonnen, hij is begonnen, John. Wat is John eigenlijk? Ik zie hem nergens. John had gisteravond. Oh, nou, groetjes, groetjes John. Groetjes. Groetjes van jou en maat. Nee, maar het is de, de, de, de, de, de, bij jou thuis heeft er een mast op het dak gestaan. Heb ik de... het ennetje, een pijpje van maar 4 meter op. Maar zo begon het. Het was wel leuk hoor. En, uh, Met bekende Het is anderhalf jaar goed gegaan. <laughs> het ging één jaar en zeven maanden goed. En toen kregen we visite. En ik was niet eens thuis. Oh, vertel. Ik was op vakantie. Er stond helemaal niks aan. En toen hoorde ik van mijn broer dat meneer van uh, Empelen. Oh, die? Ja. <laughs> uh, ik heb zoveel respect voor die man gehad, zijn wat ramen bij hem ingegangen? Respect voor die man? Nou eh... Uh, nee, laat maar. <laughs> wat? En is er voor de Granada ofzo? Eh, uh, ook die ja. Hij reedde ze vroeger toch in, in een Granada? Het ik, vond, ik vond dat eh... Uh, Mazda 626 in die ja. ja, tijd, Mazda ja. 626. Ik vond oh, ja. die man, kon ik wel schieten hoor. Ja, wat kenteken BF? Een ja. beetje nog uit je hoofd. Ja, maar goed, maar uh, want we hebben jou in, in, in het halem uh, nooit gezien, zeg maar. Nee, nee, toen waren we uit elkaar gegaan. Uh, dat gebeurt eenmaal. Je weet hoe het gaat met piratenclubjes. Uh, je gaat samenwerken. Je krijgt misschien een beetje ruzie of je bent het niet eens of je valt uit elkaar. Maar toen ging maar apart verder. En nou ja, je ziet wat er allemaal gebeurd is daarna, hè? Ja, we zijn... Uh, ja, zeker. Hartstikke leuk, hoor. Er valt uh, van alles om. Uh, maar uh, goed, live radio. Ja goed. Hey Maarten, leuk, leuk dat je er bent. Maarten, Doe, dankjewel. Hai. Ja, ja, ja. Het, uh, leuke interview. Ja, ja, wij gaan, uh, We wij, uh, wij gaan, uh, gaan afscheid nemen. Uh, wie volgt die na? Ja, dat is DJ Zonder Naam. DJ Zonder Naam? Ja. Nou. De, DJ ik probeer een hamburger te scoren, maar dat... Uh, dat gaan wij even doen zodat ik... Ja, dat gaan wij even doen zo, uh, zo, ja. dan toe ik... DJ Zonder Naam. Ik, ik heb hem net al geïntroduceerd over die tracks, weet je wel. Oh, ja, inderdaad. Ik was even okay. vergeten. Uh, ja. Oh, bijna, bijna maar je op de radio Ja, oké okay. Nou, hey, uh, ja. bedankt voor het luisteren allemaal Ik zou zeggen, blijf er nog hangen Want er komen nog een aantal uh, oude Oude DJ's. zijn er nog in aantocht Er nog heel wat een, aantogt, een, gebeuren vanavond uh. ja, Er gaat nog heel wat gebeuren, ja, zeker ja, We hebben met veel plezier gedaan, hè, Jeroen? Ja, nee? beter de het, ja. ja Dat is voor herhaling uh, vatbaar. Dat is heel leuk dit, absoluut Ja, zeker, uh, ja. Uh, dit keer blijft uh... uh, de Vivi wel maar dat de hand maar dat dat wil ik niet meer over hebben hey. <laughs> Ja ja, ja, ja, ja. Ja, van Empelen, ja. Claudio, <laughs> oh, sorry. <laughs> nou, tijd voor muziek. Ja, zeker, de laatste, zeker. De laatste van de uur over de, uh, van dit uur. Zijn ja. je Gerald Esten en Love and Happiness. Goeie keuze dan weer. jullie. Ja. Lekker plaatje voor om eten. Ja, doe het voor rustig aan. Hey, veel plezier vanavond met de rest van de programmering uh, van uh, Laser. Ja. Hoi hè, tot de volgende keer. Hoi.